Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er is meer dan 50.000 euro ingezameld... voor nabestaanden van twee slachtoffers van de schietpartijen in Rotterdam. Het geld is onder meer bedoeld voor begrafeniskosten. Afgelopen donderdag kwamen een 39-jarige moeder... en haar 14-jarige dochter om bij het heimman Dulaardplein. De vrouw laat drie kinderen na, zegt Omroep Rijmond. De verdachte, Fuad El, is de directe buurman... van de overleden moeder en dochter.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 Het weer, droog met zonnige periodes. Bij een matige zuidwestenwind is het 18 graden in Noord-Holland tot 20 graden in Limburg. Vanavond en vannacht vooral in het zuiden opklaringen. In het noorden meer wolken en kans op wat regen. Morgen droog en geregeld zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NMR Journaal. ZFM Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog het langzaam rijdend verkeer op de a 4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en Knooppunten meer 6 kilometer file met 10 minuten vertraging door de werkzaamheden aan de a 9 dit weekend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties... in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 out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 En ik vind jou leuk. Hoe vind je mij? Ja, we zijn er weer. En dat allemaal tot de klokjes van 7 uur met Entertainment View. En wij gaan naar hoog achter uh, in een bungalow in Ermelo. En dat met Nicolas, Iedere morgen weer, dan gaat mijn vrouw tekeer.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 in en dan ga ik in mijn dromen steeds naartoe. Ik amuseer me dan, zolang het even kan. Dat is wat ik als werk het liefste doe. Ik heb een bundel, vier over in de Dan ga ik in mijn dromen steeds weer heen. Geen jacht in de en ik laat me verwender. Ja, dat houdt me in het leven op de been.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 ik laat me verwinnen, ja dat houdt me in het leven op de been. Ik heb een hier hoog in Ermelo, daar ga ik in mijn droom. Wat ik als berg het liefste doe. Ik heb een bungalow, vier hoog in Ermelo. Daar ga ik in mijn dromen steeds weer heen. Geen jachten en rennen, nee, ik kan me verwennen Ja, dan houdt ik in het leven op de been. Ik heb een bungalow, vier hoog in Ermelo. Daar ga ik in mijn dromen steeds naartoe. Ik abuseer me dan, zolang het even kan. Dat is wat ik als werk het liefde doe. Ik heb een bungalow, vierhoog in Ermelo. Daar ga ik in mijn dromen steeds weer heen. Geen hey, jachten en redden, nee ik laat me verwennen. Ja, de houding in het leven op de been. Ik heb een bungalow, vierhoog in Ermelo. Ik heb een bungalow, hoog in Ermelo. Nou, ik heb hem niet, maar... Nico wel, en dat allemaal hier bij ZFM Entertainment for You. En uh, wij gaan lekker door. En dit zijn mijn laatste woorden, Dat zijn mijn danje moe, Wie denk je dat je bent? Oké mijn hart dat breekt dus, Stamme mij als bij de deur, Zalweer weer in mijn keur, Oui mon keur, Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer,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 Sorte, Laat me m'a danse un taux de zon. Nopom de garon, t'es Et toi, après m'avoir dansé. Tu voulais retourner. Tu voulais croire, c'était ton choix. Mais c'est que t'as oublié. Stemmy, my love. Stramado. Ik hoe je n'aim. Encore, encore. Encore. Oh, t'es comme Tis T'es nooit trop lourd. Oh, ça va, iklar. Est-ce que c'est?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 Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Wou je niet kwijt. Frans Bauer en Cyniken. Jouw favoriete DJ op jouw favoriete radio. Ja, ik kan het niet begrijpen. Ik ook niet. Blijf lekker luisteren tot 7 uur en entertainer opnieuw. Op onze eerste afspraak liet ik haar in de regen staan. En ik wilde naar de kroeg toe, maar daar vond zij echt niks aan. En ook de naam van haar moeder Weet ik me al die tijd nog niet Het blijft me steeds verbazen Wat jij toch in me ziet Ik kan niet begrijpen Wat jij nog bij me doet Jij geeft me liefde In voor en tegenspoed Wat Want schat, doe ik wat fout Dan laat je mij weer zien Je ondanks alles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 Ga doe ik zo veel fout. Je bent nog steeds bij mij, omdat je blijkbaar van me houdt. de Lekkerste muziek hier bij uh, Entertainer View. Tot de klok zo'n 7 uur. Mijn naam is Gert Heij. Ik zou zeggen, goedemiddag nog. En uh, wij gaan een nummer draaien van Arnold Piquet. En ja, je raadt het al. De zoon van. En s'nachts dachten wij. Uh, natuurlijk, uh, de zoon van. De, de, de leider van Havenzangers, natuurlijk. S'nachts zo om een uur of twee. Dan gaat hier ons stamcafé. De deur op slot, je weet niet wat je ziet. Het licht gaat uit de kaarsen aan de gang. De, de kastelein en zijn vrouw die gaan ons voor. Het s'avonds meestal laat, nog altijd thuis was een pantoffel held. Zijn vrouw zei: op, kijk het maar de fles eruit. Of jij gaat maar. Toen koos die jongen eieren voor zijn geld. En slotte zakt het hele koor Arm in arm, doodmoe op de grond De kastelein die heeft een lol Hij gooit nog eens de glazen vol En ik kus een mooi blondje op de mond Ze kijkt me aan en roept vervaas Wat doe je nou? Je moet wel doorgaan Anders dan vertel ik alles aan je vrouw Sla na, na tweeën Dan gaan we met z'n allen naar beneden Dan weer naar boven En s'nachts na tweeën. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Zo is me net. Lekker gaan wouwen van uh, Benny Nijman. Even uh, in de doos zitten spitten en ik denk, ja, alweer alleen. Ja, ik draai altijd alleen, natuurlijk, ja. Hey, als je een verzoekje aan wil vragen, kan dat. Zfmartisten.nl. En dan, uh, ja. Kun je gewoon lekker aanvragen, komt hij bij mij terecht.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 Toch moet ik door. Alweer alleen met mezelf tussen vier muren. Alweer alleen in mijn bed met die 4 Alweer alleen door mijn eigen stomme fouten. Zei ik alweer alleen.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 man en uh, ja hij had het over alweer alleen en wij gaan naar een Engelstalige nummer en uh, ja luister zelf maar hele bekende hè hey, lekker hoor Blues met samen met uh, Dunoch dat allemaal in de jaren tachtig en Someone Loves You Honey Johanny ...en eh, als je het nog niet wist... ...prins moment was uh, ja, de broer van Humberto Tan... ...en uh, ja, hij is al, ja, die is helaas overleden aan uh, het gevolg van uh, HIV. ...en ja, we gaan verder met Jordi Weijer en het spijt. Blijf lekker bij hè? want uh, we zijn er tot 7 uur met de lekkerste muziek... ...en uh, we gaan nog wat mensen bellen natuurlijk... Dus, uh, ...en de drie vooruit van Fred Heijen natuurlijk in het tweede uur... Je weet dat ik altijd van je heb gehouden. We hadden mooie tijden met elkaar. We dachten allebei, zelfs ook al aan. Dat was hij dan, Jordi Weier En het spijt me, schat, ja! We gaan lekker verder op de Griekse tour met tranverkooien En hij heeft het over nog een keertje. deze Griekse Hakim samen met Frank van en uh, nog één keertje. Wij gaan naar helemaal Hollands en zij hebben het over duizend sterren. Blijf er lekker bij, want zometeen gaan we lekker bellen met Jan uh, Boy en uh, over hun nieuwe Was single. Ik nooit alleen De grote wereld die maakte me bang Jij hielp mij daar doorheen Bij jou op de nek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 de titel van deze plaat en dat allemaal gezongen door Jos Bosma en aan de telefoon hebben wij Jan Boy. Jan, een hele goede middag. hele goede middag. Hey, jij, uh, jij was aan het eten of uh, nog niet? Ja, klopt. Ik was ah. aan het eten. Ik ben er klaar met voetballen. Ik moet zo nog hoeven laken op ah. Aha, oké. Okay. Hey, we bellen jou uh, natuurlijk in verband met de nieuwe single. Ja, klopt. In ieder stadje een ander schatje, oftewel. Uh, <laughs> ja, ieder stadje een ander schatje. Ja, ja, ja. ja. Hey, maar uh, ja, Hoe zijn jullie erop gekomen? Uh, Frank Korja had mij gebeld en die had hem al klaarleggen met Sydney. Of ik die met Sydney wil opnemen. Ja, en dat was geen probleem voor mij. Dus zodoende ben ik erop gekomen. Het was gewoon een bel mij en ik dacht van. Uh, ja, dus Frank die, die. Ja, die was eigenlijk de boosdoener. Ja, klopt. Was ook, maar ja, weet je, Sydney is ook een leuke jongen en hij heeft iets andere fans als ik. Dus zo zijn we samenwerking gegaan. Ja. ja samen dus met Sydney hebben jullie dus deze single uitgebracht. Hij gaat goed, moest je zeggen. Ja, zeker. Het, het, het gaat de goede kant op. Ja. En, uh, voor de eerste single samenwerken, ja, zeker. Is het goed. Ja, en uh, ik bedoel, een, een leuke videoclip erbij. Ja, klopt. De poolparty. Ja, het was leuk. Het ja, was, ja. Was, was leuk om een keer mee te maken om een samenwerking met hem te doen. Ja, gezellig. Hé, hey, en uh, ja na deze single, uh, zijn jullie al wat uh, bezig met, met iets anders? Of? Nou, we hebben wel plannings. Planning, maar uh, ik ben nog niet bezig om iets, uh, om iets te... Uh... Nog niet specifiek, zeg maar? Nee, maar nee. wel plannen. Ah, Oké. Okay. En, en dat blijft gewoon uh, met Frank, of...? Uh... Wat zei je? Ja, dat blijft bij Frank. Ik blijf ja. gewoon met Frank. Het uh, is goed bij Frank, ik heb ook... Ja, dus ik ben zeker tevreden. Oké. Okay. Hey, en uh, ja, wat kunnen wij nog meer van uh, jou verwachten in ieder geval? Ik en... heb nog wel uh, twee single's op de plank liggen en ik heb een album. Het gaat er binnenkort uit. oké. Okay, en de album die gaat ergens uh, voorjaar volgend jaar? Of, uh? Ja, ik denk zomer. zomer voorjaar, okay. ja. Eén van die twee. Ah, oké. Okay. Dus uh, dat zit in ieder geval in het verschiet. Ja, klopt helemaal. En uh, weet je, het is ook een mooi vooruitzicht. Dus het is helemaal perfect. Ja. En de singles die gaan uh, ook nog dit jaar komen of uh, ook uh, ergens volgend ja, jaar? Dit jaar nog wel een singeltje. oké. Okay. En dan uh, de volgende ergens begin, uh, begin ja, van het nieuwe jaar zou ik je vast over spreken. Ja, ongetwijfeld. Hey, ik hou je niet langer op. Want jij moet uh, ook door. Dus ik zou dankjewel, zeggen. Ik wil je bedanken. Ja, graag gedaan. En uh, zeker bij de volgende single uh, ja, hoor ik je graag weer. En super, wie, nou, mooi. Wie weet uh, met een toertje hier in de studio, een keer. Komt helemaal goed. Super, bedankt. Hey, als jij me aankondigt, ga ik hem instarten. Hallo, mijn naam is Jan Boy. En dit is mijn nieuwe single in ieder stadje. Hey, dankjewel. Dank je wel Hé, hey, succes Jan. Hoi hoi. Hoi hoi. Wat klinkt het lekker hoor. Het is Jan Boy. met zitten hier. Soms lijkt ze lief Maar blijkt ze meer een duiveling. En als ze lacht Voel ik mijn hart snel in slaap En na die nacht Is er geen houden aan Ik geef een rondje Ach wat daar of een blondje Ik voel dat ik sta Al kijk dat mooie kontje Ja als het komt Nou dan zal ik het wel weten Wil met je daten Je bent om op te vreten Wauw wat een vrouw It's a- it. Hans de Boy, maar ik wil er inmiddels één in, staan dus trouw ik nooit. Mijn verliefdheid, vertrouwen die is zwakjes. Daarom ook de term, ik heb in ieder stadje. bij Groningen tot Hamastricht. Zelfs in Amsterdam, daarbij het rode licht. Van je moeder, je zus tot A, je nicht. Je hoeft ze maar te vragen en ze kennen het zit. Welk diepe, het maakt mij niks uit. Ik kom in Noord, Oost, West en ook in Zuid. Dames op mijn lichaam, net als vel op mijn huid. Mijn moeder mag ik weten, ik kom er niet mee thuis. Mijn hart zo te groot, af van alle soorten. Ik ben een vlucht, al van al geboorte. Net als Willem, bedank ik al een mooie meiden. Maar er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Vrouw, denk daar, dus wat de... Jan Boy en City Junior In ieder stadje Ja, een ander schatje We gaan eventjes Richting Spanje En dat doen we met Julio Iglesias En baila Morena La la por el camino viene bailando Arrastran la sandalia, la polvareda va levantando O la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra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 Ninguna. La noche is una niña che Pasando, te va creciendo, la música no para, sigue bailando, se va encendiendo, el sudor de su cuerpo le pone brisa, su piel manena, la blusa colorada, la madrugada y esa morena, tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra.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 wat is het weer gezellig hè, Fred Hij. Zeker, zeker. Ja, lekker hoor. Deze Spaanse klank gaat Julio Glezas en Baila Morena hier bij CFM Entertainment voor En uh, ja, we gaan langzaam weer uh, naar de klokken van 6 uur. Dus uh, ja, het nieuws komt er zo aan. Maar eerst nog eventjes uh, wat muziek. No. Nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio, radio. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. Ja, en we gaan naar Leen Zelmans En Leen, die is klaar met het verleden. Oftewel, ja, dat is de titel van deze plaat. De tijd heeft mij geleerd dat het niet stil blijft staan. Geen wonden hield die later nooit meer opengaan. Hoe vaak ben ik mijn lach door tranen kwijtgeraakt, waardoor ik zelf niet zag wat ik heb stuk gemaakt. Hoe hard je soms opvalt, je moet toch weer opstaan. Hoe ver je ook terugvalt, je moet ook weer doorgaan. Ik ga... Maar je kunt van mij ophouden dat ik nooit nog een keer een andere weg in durf te slaan. Ik ben klaar met het verleden, wat geweest is, is voorbij. Maak het beste van mijn leven, vertrouw nu maar op mij. Ga de toekomst gemoed en ik schrik. Leen Zelmans, vroeger heette hij Brabantse Leen en hij is klaar met het verleden. Dus ook met Brabantse Leen. Hé, hey, en ja, we gaan dus uh, nu uh, dus nu en een aantal minuten naar het nieuws. Dus we draaien nog een plaatje en dat doen we met Jaap Reisema. En uh, ja, het heeft zo moeten zijn. Ik zou zeggen, tot zo. Ik had geen zin om nog lang te blijven.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 Zag heel ons leven vormen in gedachten. In mijn, in mijn gedachten, in mijn gedachten. Hoe zeg ik tegen jou? Moeten zijn.